Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. In Syrië zijn 48 Iraanse pelgrims ontvoerd. Ze waren op weg van het vliegveld van de hoofdstad Damascus naar een islamitisch heiligdom... toen ze door gewapende mannen uit een bus werden gehaald. Het is onduidelijk wie voor de ontvoering verantwoordelijk is. In Syrië en in Iran wordt alleen gezegd dat het gaat om terroristische groepen... en dat wordt gewerkt aan de vrijlating van de pelgrims.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 De Nederlandse tafeltennisters zijn op de Olympische Spelen van Londen in de kwartfinale van het landen-toernooi uitgeschakeld. Zoals verwacht bleek China veel te sterk. Oranje verloor met 3-0. In het zeiltoernooi is Dorian van Rijsselbergen nog altijd oppermachtig bij de windsurfers. Hij staat met grote voorsprong eerst in het klassement. Marit Bouwmeester deed vandaag goede zaken. Ze kan maandag in de medal race goud winnen in de laser radiaalklasse.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 Vrijdagmiddag even over de klok van drie, tijdens weer voor de Your Breakdown. En het eerste wat ik nu gewoon ga doen is Andor Zandbergen bedanken voor uh, vorige week. Want toen zat hij hier tussen 3 en 5 met de 40 beste van Europa. En nu gaan we gewoon weer verder met uh, aflevering 31. En weer van 3 augustus van 2012. In de lijst deze week uh, 20 stijgers, 3 zitterblijvers, 15 dalers en nou twee platen over. En die twee platen die komen gewoon uh, nieuw binnen. Ik denk dat er ook twee Hij moet natuurlijk hebben. Maroon 5 en Club, Ja, de PFO na 15 weken. En een weekje minder Never Close Your Eyes van Adam Lambert en Bruno Mars. Die twee verdwijnen dus uit de lijst. Een van de binnenkomers die komt er straks aan. Hè. Welke dat is, dat uh, vinden we trouwens op 37. En welke dat is hoor je over een uh, plaat of twee. Een goede week is het voor Train. 50 Ways to Say Goodbye. Vorige week kwam die plaat uh, binnen. En deze week gaat hij in één keer al acht plaatsen omhoog. En daarmee de snelste stijger van allemaal dat is Conor Maynard. Kent Zeno, die zakt een heel stuk naar beneden. In totaal een plaatje of 12. Een langsgenoteerde plaat die is van Rihanna. Where have you been? Staat ondertussen alweer 17 weken in de lijst genoteerd. Doet het niet al te best, want vorige week stond zij nog op 31. En deze week terug te vinden op 39. plaatsen verlies dus. Helemaal onderaan de lijst. Ook plaatsen verlies staat Rita Hora, Chini Tempo, R.E.P. We beginnen nu gewoon met Rihanna. The Euro Breakdown of Rihanna. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. George van Dam. I've been everywhere, man, looking for someone. Someone who can please me and love me all night long. I've been everywhere, man, looking for you, babe. Looking for you, babe. Searching for you. 106.9 fm dat Boy in de lijst staat en ze gaan van 39 naar 38. En dan verwacht je toch dat jongens in die band zitten, maar niks is minder waar, want Boy bestaat uit uh, twee dames. Eentje uit Zwitserland en die ander uit uh, Duitsland. En Little nummers gingen dus in de tweede week omhoog van 39 naar 38. Op 37 gaan we dan naar de eerste binnenkomer van deze week. Want op 10 juli was het nummer dan officieel al te horen op Radio 1, Runaways, de nieuwe single van The Killers. En eerder op de dag was het nummer via internet ook al uitgelekt, maar die links die zijn ondertussen wel weer zo'n beetje allemaal verdwenen. Het nummer gaat weer verder waar het vorige album was opgehouden, dus toch weer veel meer synthesizers en ook meer gitaren. En dan nog volle geluid, een prima geluid weer wat de band laat horen. De killers komen de deze week dus binnen op plek 37. En zij doen dat met de nieuwe single uh, Run Away. A okay. ...Morzat Guardian... ...en die ging haar tweede week omhoog... ...van 36 naar 34... ...en dan voor de nieuwe van Fun One More Night... ...die kwam vorige week binnen op plek 40... ...bij onder Zandberg en ging deze week omhoog... ...naar plek 35... En voor de laatste binnenkomen gaan we alweer nou naar de hoogste positie van de nummers 31 tot en met 40. Dus de 31ste plek. Toen het heeft kunnen gebeuren is nog altijd een raadsel. Maar de, op een of andere manier is de vierde single van de Geronimals, Never Let Me Go, het slechtst geschoren nummer van de band tot nu toe geworden. Alleen in Australië wist het tot een zeer verdiende derde plek in de hitlijst te komen. Florence en de Machines laat zich echter niet uit veld slaan en brengen nu de opvolger uit Spectrum. Want Spectrum is een van de meer bombastische en extraverte nummers van de Cheronimals. En heeft daardoor een directe klik met de gemiddelde muziekliefhebber. Van de ingetogen complete tot aan het spetterende refrein. Alles aan dit nummer lijkt wel te kloppen. In het refrein eist zangeres Florence well, dus uh, dat je haar naam uh, zegt. Dat doet ze wel op een dusdanige toon dat je haar onmogelijk kunt weigeren. De videoclip is een kleurrijke verzameling van allerlei... Artistieke shots van Florence en haar balletdanseresses. Die het nummer erg vol maken, maar wel erg leuk. Een voorspelling over het succes in de hitlijst van Florence en de Machines. Dat is altijd een vraag, want één keer dan wordt het wel goed opgepakt en de andere keer zakt het heel snel in elkaar. Maar Spectrum lijkt het toch goed te gaan doen in alle hitlijsten. De plaat komt deze week binnen in de lijst van Europa en doet dat gewoon meteen op plek 31. Well. We can cure, we're cold and we're really clear I'm calling his skin to a this that's me Van deze week is doen nu op plek 31. Voor ons tijd om dan maar eens even achterom te gaan kijken. Op 40 vinden we Rita Orach, Champ aan REP. 39 voor de Rihanna, Where have you been? Omdat het is alweer 17 weken in lijst. Boy en Little Numbers in de tweede week omhoog van 39 naar 38. 37 voor de Killers en Runaway komen nu binnen. 30 vorige de week, deze week 36. Gustavo van Lima en de Ballade. Fun One More Night in de tweede week omhoog naar 35. 36, vorige week deze week 34. Lennis Moorzet en Guardian. Vici, Samuel Avari's Silhouette zakt in de 11 week van 35 naar 33. En Conor Kent, Zeno, die zakt het snelst van allemaal. In de 12 week zakt hij ook 12 plaatsen. Hij zakt van 20 naar 32. Florence en de Machine Ordinet met Spectrum. Die komen nieuw binnen op plek 31. 30 de is voor Fiampo, Frampton en Kid Coody. Don't kick the chair. In de 30e week zakken die 7 plaatsen naar beneden. Snel stijgen deze week. He's up for train. 50 ways to say goodbye. In de tweede week omhoog van 70 naar 29.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 That's where you are. On 50 ways to say goodbye. ZFM, Westkust Deze vrijdag zijn er flinke periodes met zon, maar vanochtend waren er nog wel wat wolkenvelden en ook nog wat buien. Wind die komt uit het zuidwesten overwegend matig van kracht en temperatuur naar de maximale 21 graden avond en de komende nacht is er dan wisselend bewolkt en er vallen er wat buien. En daarbij is ook kans op onweer. De wind die waait overwegend matig uit zuid tot zuidwest. temperatuur die daalt naar een graad of 14. Morgen schijnt geregeld de zon, maar er vallen ook weer wat buien. En deze buien komen aanhoudend gepaard gaan met onweer. De wind die waait matig uit zuid tot zuidwest. En de temperatuur stijgt opnieuw naar ongeveer 21 graden. Zaterdagavond lijkt het dan wel droog te blijven, maar zondagnacht neemt de kans op een bui weer toe. Wind waait matig uit zuiden en de temperatuur daalt naar een graad of 15. Zondag en ook begin van volgende week, zo tot en met woensdag, is het uh, licht wisselvallig zomerweer met geregeld zon. Maar ook buien. En deze buien kunnen zondag en maandag ook nog gepaard gaan met onweer. Het ritme van zand voor, het voor. C -C -F -M -K. Verder met de nummer 27 afkomstig van 34 Het is Wax en Rosanne. it like hit it like But ...staan in de derde week omhoog van 34 naar 27. En terwijl heel Europa druk aan het kijken is naar de Olympische Spelen... ...kan in de lijst van Europa natuurlijk niet de anthem ontbreken van deze Olympische Spelen. De mannen van Mews hebben niet alleen de entem gemaakt... ...ook mochten ze de vakken trouwens een stukje dragen in Londen. News en Survival vinden we op 26. Breakdown op vrijdag niet betrouwbaar, maar wel origineel. I found myself in a second. Ik found mezelf in een second hand guitar. Never thought it would happen. But I found myself in a secondhand guitar. So I just got to know, I truly have to know. So you got to That I forgot everything Hier is natuurlijk binnen op 31 Florence en the Machine met Spectrum. En dit was set en met ook Spectrum. En deze plaat staat al 4 weken lijst. Gaat omhoog van 27 naar 23. Vienna Lajeves is je laag beginner. we daarvoor nog. Gaat tweede week van 29 omhoog naar 25. En deze plaat staat er al ietsjes langer in. Al drie weken ondertussen. En ze gaat van 28 omhoog naar 21. Pink, blow me one less kiss.